Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft een aanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van islamitische staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval, een IS-leider, omgekomen. Wie dat was, is niet bekendgemaakt. De aanval werd uitgevoerd met een drone in de oostelijke provincie Nangahar. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven... Algemeen wordt aangenomen dat die aanslag het werk was van ISK. Die organisatie is nog radicaler dan de Taliban en beschouwt de Taliban als afvalligen. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32... geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins... en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt omdat hij op de Groningse nieuws-site Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een Molotov cocktail tegen zijn voordeur. Binnen de PvdA en GroenLinks wordt vandaag de voorgenomen samenwerking besproken. De leiders van de partijen willen in de kabinetsformatie één onderhandelingsteam inzetten. Vooral binnen de PvdA zijn de meningen hierover verdeeld. De partij houdt een online ledenraad waarbij over moties kan worden gestemd. Een van die moties stelt dat de PvdA helemaal niet moet onderhandelen over een kabinet onder leiding met van VVD-leider Rutte. Bij GroenLinks wordt vandaag niet gestemd. De leden kunnen wel in gesprek met partijleider Klaver. Eerder spraken de leden van zowel de PvdA als GroenLinks zich uit voor samenwerking. Het weer, af en toe zon, in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Radio, Frans en zet hem op 106.9, 106.9, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerig. Hay fiesta <tied> en mi casa, mujer en la terraza, pero a mí solo me matas, eh, eh, eh. Contigo todo rico, déjalo. Ben conmigo pa pasar la cabron. Baby, probeer met jou te praten. Weet niet hoe ik jou bereik. Nee. Ik... Me met je dansen, je geeft geen tweede kansen. Wow oh, oh, que pasé, lo que passe, déjà mo lo die fracés, it's impossible no to kaart te mama. Baby, probe me, te praten. Baby, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries a rainstorm.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 You'll always FM Zandvoort, Zandvoort. Kiss on your cheek. Don't even know what you're doing to me. But then, sure at least, baby, that's what I need. I keep holding on.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 We'll okay. Van zo.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 Precies wat gaat gebeuren hier ah. Ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool nee. Dacht die stacks in mijn broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen koprol. Broek zakt af, pikzakken zitten zitten zit de bom vol. Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer Echt? We doen het nu en geloven, we doen het later weer yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer wow. Jij wil mij af en ik weet, je wil het wijf Nou maar alleen voor die lijfstijl, baby Altijd als je mij belt, alsof je alleen mij belt Kom niet met al je lijst hier, baby hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomer